Michael Jackson en uh, jam stond op het album uh, uh, Dangerous, die in uh, 98, of 92 uitkwam. En we gaan door met de tussenstanden. Aldo Moraal. Ja, uh, er zijn uh, drie wedstrijden nu bezig. Het is NCA Ajax met stand 1, 2. Herkules Almelo, PSV 0-1. Herkules Almelo heeft trouwens een penalty gemist. Oké. Okay. En uh, een rode kaart. Zo. En Gaas of Twente is 0-1 when thing is wrong you get this I'm burning in your bones and everything you do a game when night comes in the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 Uh, bij de rust was het al 2 uh, tegen 2 en uh, het werd op een gegeven moment via uh, Brouwer 3 tegen 3 en toen uh, liep Rotterdam weg. Het uh, was fysiek sterker, het was feller en uh, Bloemendaal had daar geen antwoord op. En via Herzberger en consorten werd het uiteindelijk 5 tegen drie. Maar in de laatste 10 minuten ja, was het de, de jongens van Bloemendaal tegen de mannen van Rotterdam. Dat de jongens <tie> toch nog iets terug deden. Dankzij Olme Meijer met zijn strafcorner en Nick Meijer met de solo. Prachtige wedstrijd. Onder schitterende omstandigheden heel boel te vertellen. Maar Bloemendaal, als het er, je mag spreken van een uh, generale repetitie voor een Europese toernooi. Wat met de paasdagen hier op het kopje losbarst. Dan is het een, uh, een, een, uh, een goede generale repetitie geweest. Een verzwakt Bloemendaal zonder toernooi. Speelt 5 tegen 5 in een zinderend duel tegen Rotterdam. Frits, dankjewel en een hele fijne middag verder. Dankjewel. I'm feeling better. Let's say I'm feeling fine Let's say I gave you all I had And now I'm out of time And it aches and it hurts And it burns Oh, it kills me You're sorry for yourself When Judas takes you there And he will take you there mm, yeah. I once I really believed There was nothing out there For the lost and lonely I put a voice in my head Cat banging Uh, magic. En daarvoor hoorde je helder met laat me leven. G uh, donderdag 14 april was het zover. Op feestelijke wijze werd het eerste deel van het parkeergarage aan de Louis-David-Carré voor het publiek geovend. Jaap, uh, Jaap Koper sprak met uh, wethouder Wilfried Tatis. De parkeergarage van het Louis Davids Carré is geopend. Tenminste, het nou, officiële gedeelte, meneer Tatus? Hij is in gebruik genomen. Ah, ja, dat officieel, is... officieel, ja. Ja, officieel. Gebeurde het met. Ja, ik sta hier bij een witte Lotus uh, met een groene streep. De, de Tesla is dat. Uh, wel het model Lotus is dat. Ja. Een, uh...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 Dus u kunt zich wel voorstellen dat een dorp onder de grond. Ik dank u. Graag gedaan. Voor wie uh, heb ik hier gesproken? Nou, voor CFM natuurlijk. Oké, okay, dank u. de Munich en de kapitein, deel 2. Ja, we gaan even met de ingevoegde standen uh, door. 1-2 uh, Ajax is geëindigd in 1-2 voor Ajax. Erik Almelo tegen PSV is 0-2 voor PSV. De Graafschap in Twente is 1-1. Uh huh? Klopt dat wel? Ja, blijkbaar.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 Started on them DJs These days Walking in the club With a green cage Full of cheap tapes Thinking 80s hey, shit Give me a break Full of teen ages Easy fakers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 No music, try to change it, what your friends say I do it Can't blame ya so much you play no music Try to change it What your friends say I do it The same old shit Tony Jr., Nicolas Knox en You See Nothing yet. En wij gaan even, wij gaan even verder met uh, nog twee berichten. Ja, Haarlem is genomineerd voor de Nationale City Marketing Trofee. Haarlem is voor het tweede opeenvolgende jaar genomineerd voor de Nationale City Marketing Trofee. Voor gemeenten boven de 100.000 inwoners. Vo Vorig jaar werd deze felbegeerde titel aan Den Haag uitgereikt tijdens het Nationaal Congres City Marketing en Evenementen. ...dat toen in Haarlem plaatsvond. De andere genomineerden in deze categorie zijn Breda, Den Haag, Dordrecht en Eindhoven. In de groep onder, onder 100.000 inwoners zijn de genomineerden dit jaar Assen, Leeuwarden, Lelystad, Noordwijk en Culemborg. In 2010 won Assen in deze categorie de National City Marketing Trophy. Het is een vakprijs die wordt uitgereikt aan de beste city marketing gemeente van Nederland. De...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 En als laatste schrijf je in voor de zeepkistenrace hier in Zandvoort. Want uh, die, ja, die komt alweer in zicht. Op 30 april koninginnedag is het centrum van Zandvoort weer omgedoopt tot een waar zeepkistencircuit. Uh, Om uh, kwart over vier klinkt het en zullen de snelheidsduivel naar beneden razen. Net als vorig jaar zal er gestart worden bovenaan de Oranjestraat waarna de couriers over de rotonde op het Raadersplein tegen de rij in, in. De kleine kocht in duiken over de finishstreep, als alles maar goed gaat. Vanaf drie uur zal de keuring plaatsvinden waarbij een technisch team zal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 alleen nog deelnemers op de schans komen. Alleen bij de Allerjongste deelnemers kan een oude medeschans op. Deze wijzigingen zijn gedaan om de race sneller te laten verlopen. En we hebben we nog een uh, stand in de Eredivisie. En dat is Willem, uh, Feyenoord tegen Willem 2. En dus 0-1 voor Willem 2. Goedemiddag, zondag in Kennemeland met uh, I Run To You. Dit is Lady Antebellum.